Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is alweer twee maanden geleden dat het kabinet viel over het onderwerp asiel. Maar nu weten we ook waar ze het toen wel over eens werden. Het staat in een brief met in totaal tien kantjes... die mijn collega Wilmar Borgman heeft mogen bekijken. Laat wel een heel opmerkelijk inkijkje zien. Want de coalitiepartners waren het dus over heel veel plannen al eens. Um, over veel strenger beleid voor kansarme asielzoekers bijvoorbeeld. Die zouden minder rechtsbijstand krijgen en ook sobere opvang over sneller opsluiten van asielzoekers zonder papieren... over strengere grens grenscontroles en sterker nog... over permanente grenscontroles, ook binnen Europa... als er grote migrantenstromen ontstaan. Het kabinet viel uiteindelijk over het onderwerp gezinshereniging. Vooral de VVD wilde strengere regels voor familie van statushouders... die ook deze kant wil opkomen. Maar de ChristenUnie vond dat toen te ver gaan. Morgen is de laatste dag waarop je zorgtoeslag kan aanvragen over vorig jaar... Bijna 700.000 mensen hebben dat waarschijnlijk nog niet gedaan... terwijl ze er wel recht op hebben, zegt een vergelijkingswebsite. Dit jaar heb je recht op zorgtoeslag als je inkomen lager is dan 39.000 euro. En in 2022 lag die grens nog 7.000 euro lager. Feyenoord en PSV weten tegen wie ze het gaan opnemen in de Champions League. De Rotterdammers nemen het in de groepsfase op tegen onder andere Atletico Madrid. En PSV krijgt sowieso Sofia en Arsenal op zijn bordje. Je hebt ze misschien ook wel eens gebruikt op een stedentrip. Een elektrische deelstep. Ja, lekker zoeven van highlight naar highlight. En je hebt nooit gedoe met het vinden van een parkeerplekje. Maar in Parijs zijn ze vanaf morgen verboden. Je hoort correspondent Frank Renaud. Het stadsbestuur zegt dat de steppen te veel ongelukken veroorzaken. Vorig jaar waren er drie doden. En dat mensen ze te veel op straat laten rondslingeren. Dus toen een referendum gehouden, gingen niet veel mensen stemmen, maar de meeste kiezers waren ook tegen de stem. Parijs had 15.000 elektrische deelstips. Dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de buien en wordt het bewolkt. Maar morgen komt er wel weer regen aan in het zuiden en het midden van het land. Het noorden komt er beter vanaf en dan is het weer een graad of twintig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. En tot zover de verkeersinformatie.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 Voor ons allebei, geen twijfel meer. Niets dat ik mis. Ik wil altijd winnen. En ik ben vrij om mezelf te zijn. Ik vind het goed, hoe doe het is. Ik weet wie ik ben. En ik weet wie so, ik kan. Wat is er altijd op een laatste donderdag? Een 3x12 Noord-Holland uh, vloedgolf. Uh, hier in Alternative FM bij ZFM Zandwoord. En dit uh, was een van de releases uh, van de afgelopen maand. Het uh, is Nederlandstalige Dance. En dat komt van VOU En hij heet in het Egi Maxim Oostenbrink. Uh, het is goed hoe het is. Uh, meestal krijg je dan af en toe gewoon ergens een persoonlijke berichtje via Instagram. Van. Joh, ik heb weer een nieuw nummer uit. Ja, en dan zijn wij als redactie van 3 voor 12 Noord-Holland bijna altijd laat. Want ja, als dat meestal gebeurt op de vrijdag van de release. dan is zijn de meeste releases al vergeven. Goed, dat zal vanavond niet 1, 2, 3 gebeuren. Want naast. Het materiaal van augustus zit er ook nog gewoon nieuw materiaal in. En dat uh, ga je straks allemaal horen. Uh, te beginnen bijvoorbeeld, uh, nou ja, straks uh, sowieso uh, nieuw materiaal van Sterren Weldering. En wat heel erg leuk is, we hebben er straks rond half acht ook aan de telefoon. Dus dat uh, straks. Maar we hebben natuurlijk, uh, zoals gezegd, het overzicht van de releases van augustus. En dit hoort er ook bij. De slow clock. Nee, niet de slow clock. Uh, scoop. Scoop. Inderdaad. Maar je schrijft het heel anders. Z-K-O-H-P. En toen ik dat altijd uh, zag op uh, de Instagram-accounts van bijvoorbeeld 3 voor 12 Noord-Holland. En auteur het En toen dacht ik van, wie is die snuiter? Maar dan lijkt het dus toch een alleskunde te zijn. Het is niet alleen een muzikant, maar hij schijnt ook echt uh, kunstenaar uh, te zijn. Dit is het uh, muzikale werk uh, van hem. En dat heet Colors and Shapes. Dat is het album wat hij uh, de afgelopen maand heeft uitgebracht. En dit nummer staat er ook op. The Tale of the Lonely Dancer. En dat nummer dat, uh, is dus van Scoop.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 But do I still stick with something? Let it really oh, oh, oh, oh, oh. you? You're way I left you chill and disappear. But oh, oh, oh. do I let you come near me? Question everything you do? Oh, oh, oh, oh. There's nothing ever sincere. Nobody owns me. Elliot Boyd met Monniken. en daarvoor hoorde je Scope en The Tale of the Lonely Dancer. En dat nummer dat komt van een album Colors and Shapes. Overigens, Elliot Boyd die kennen we nog van de tijd dat hij meedeed aan Rob Agda Wordt. En die wist hij op, uh, uh, toen in 2022 uh, winnen. Um, vorige week hebben we Tijn gesproken en Tijn maakt uh, techno en dat is dan nog de meest vriendelijke variant. Het nieuwste materiaal wat hij um, afgelopen week heeft uitgebracht, dat heet uh, Entering Orbit. van Danny Dub Die komt morgen uit. Heet uh, Pleisters. Daarvoor hoorde je trouwens... Entering Orbit van Tijn. Die hadden we vorige week nog in uh, de uitzending. Um, als het goed is... gaan we zo direct uh, praten met... Sterre Welding. Uh, tenminste, ik ga ervan uit... Uh, dat ze uh, de telefoon gaat aannemen. Want als ik op uh, de app krijg... voor het laatst gezien... rond 12 over 7. Nou... Dat is dan nog uh, een minuut of tien geleden is dat. Maar ja, je weet nooit of, of ze dan ook de telefoon aan gaan nemen. Dit is uh, de single die ze al eerder heeft uitgebracht. En we gaan uh, daarna met haar praten over de nieuwe single. En over wat er nog aan zit te komen. Hier is The Aftermath. Do you recall when you first came? third we drown the beauty in you. Your war inside was hard to see. Still, somehow, you were safe to me. Weldering, wist dit en uh, dat nummer dat heet The Aftermath. En ja, ze komt oorspronkelijk uit Alkmaar. Of ze daar nog steeds woont, uh, dat kunnen we nu meteen aan haar vragen, want ze hangt aan de telefoon. Sterre, goedenavond. Yes, hi, goedenavond. Hoi. Um, woon jij nog in Alkmaar, of is dat inmiddels alweer verleden tijd? Dat is verleden tijd, ik woon in Amsterdam uh, ja. ah. al een aantal jaar. Ja, zie je, dus uh, het is alweer een, een tijdje terug alweer. Ja, ja, goed, maar uh, oorspronkelijk kom je uit de, de k heb ik uh, begrepen. Ja. Zie je? Ja. Zie je? Dat, uh, uh, het is uh, vandaag de 3 voor 12 Noord-Holland uh, Vloedgolf, maar dat is jou ook niet onbekend, want jij bent ook een van de, de mensen die hier ooit uh, geweest is bij een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Dat nou, weet ik niet meer uit mijn hoofd, maar volgens mij was dat ergens in 2021. Ja, het is wel een tijdje geleden. Ik denk dat het zoiets was inderdaad. Ja, uh, ja, dat is in die tussentijd nog wel het nodige gebeurd, hè? Want dit de uh, aftermath uh, vormt een onderdeel van hoop en de aftermath. De nieuwe EP. Ja, um, er, ja in de door, er, daarvoor heb je ook nog een EP uitgebracht en uh, nog wat singles. Maar um, ja, uh, hoe is het eigenlijk op dit moment? Uh, uh, kun je zeggen dat, uh, dat de mensen jou weten te vinden van de wat grotere, ja, zou ik zeggen, muziekplatformen en streamingsdiensten sowieso? Maar hoe zit dat? Um, nou, streamingdiensten, inderdaad, wel. Spotify gaat het uh, wel goed. Um, verder, grote platforms. Uh, nog niet heel erg, maar uh, er komen nog een paar singles aan. Dus uh, wie weet uh, dat wat opgepikt gaat worden. Ja, ja want ik, ik, ik had ook nog uh, ooit gezien dat je bij Giel Belen bent geweest. De tijd dat hij nog bij Radio 2 zat. Ja. Zeg, want tegenwoordig uh, is hij met Radio 4 All bezig. Ja, hij is inderdaad uh, volgens mij uh, een jaar later of zo uh, ja. gestopt. Ja, dat was met uh, een single van mijn vorige EP inderdaad. Ja we daar uh, live komen spelen. Dus dat, dat was heel gaaf in elk geval. Ja. Hoe, is die, hoe is dat eigenlijk uh, gegaan? Hè? Uh, heeft hij jouw uh, uh, single of wat dan ook uh, ontdekt... en gezegd van, nou kom maar, zoiets? Uh, ja, ik, uh, volgens mij had hij uh, die nieuwe single... in de New Music Friday playlist uh, op Spotify gehoord. Mm. En um, hij was toen te gast bij een tv-programma... Uh, waar iemand werkte die ik ken toevallig... Mm. En, uh, die had aan hem gevraagd van, goh, heb jij nog iets leuks wat je wilt delen? En toen had hij gezegd, nou, ik heb dit nummer vandaag ontdekt. En uh, dat zou ik graag willen delen, want ik vind zo'n mooi liedje. Mm. En toen zei hij mij van, nou, wat ik nou meemaak <lacht> uh, Dus op die manier. En toen uh, had hij gezegd van, nou, ik zou er graag een keertje uh, uitnodigen. Mm. En toen via Marloes uh, van mijn label. Ja. Um, hebben we via een radioplugger hem nog benaderd. En uh, op die manier ben ik ertoe gekomen. Dus het was best wel een... Uh, ja, een grand verhaal. Ja, ja, als ik het zo hoor wel. Uh, Marloes is uh, Marloes Hogedorn, uh, van Reverse Records. Ja. ja, voor de mensen die dat uh, niet helemaal weten. Maar uh, daar, uh, bij, bij dat label zit je. Um, ja, want, uh, uh, nou ja, goed. Uh, wat ik ook begrepen heb, is uh, dat je meedoet aan de, de popprijs uh, van Amsterdam. Ja, klopt. Ja. Daar ben je ook voor geselecteerd. Ja, dat is, uh, uh, wat is het, 21 septemberse voorronde. Ja. Ja, en... Nee, ik uh, speel eigenlijk tot nu toe, heb ik altijd zonder band gespeeld, mm -hmm. maar uh, voor deze nieuwe EP komt ook een release show aan en ik dacht, nou, hiervoor ga ik gewoon eindelijk een keer echt met hele band uh, spelen. Ja. En toen, ik heb er nu dus een band bij elkaar en dacht ik, nou, als ik daar toch mee bezig ben, uh, meld ik me ook meteen aan voor de opreis, ja. want dat is uh, voor, alleen voor bands. Ja dus uh, op die manier en ik ben geselecteerd dus ja, ja. heel leuk ja hebben die bandleden daar ook zin in want uh, ja kijk als je die voorronde uh, speelt en je wordt ook ge ge uitgezocht voor de voor de finale dan zou dat natuurlijk heel normaal uh, misschien ja, wel leuk zijn ja, denk ik. ja, ja dus uh, nee ik heb uh, gewoon de halffinale finale in elk geval vast vrijgehouden mm. okay. ja. en uh, als het zover zou uh, komen zou dat heel gaaf zijn natuurlijk ja maar het is voor mij met bandspelen is nog een beetje nieuw, dus ik, uh, ik ga er niet uit. Ik ben heel benieuwd voornamelijk uh, hoe dat gaat. Ja, ja want, want uh, ik heb uh, namens de, het verhaal van 3 voor 12 Noord-Holland... heb ik dan met een van de mensen van de grap gesproken. Dat is niet... Oh. Ja, dus die, die, die zeggen ook van als dat op een gegeven moment uh, zo, zover is... Uh, vaak worden winnaars worden, uh, worden vaak uitgekozen omdat ze dan, uh, ja, dan worden ze gevraagd op een gegeven moment ook bijvoorbeeld bij Eurosonic Noorderslag noordenslag uh, om dat soort uh, ja. zaken te spelen. Dus het is best wel een hoog aangeschreven verhaal. Ja, precies. Ja, dus uh, vandaar, ik, dacht, ik hoop ook dat het, een, uh, dat het meer deuren gaat openen. Wie weet, de winnaars uh, doen het altijd erg goed daarna. Ja, ja. Uh, nou ja, dat, dat, dat is één ding. Dan Hopen en de Aftermath. Daar hadden we het al een beetje over gehad hè, met, uh, met die EP die de, eraan uh, zit te komen. Wanneer gaat die daadwerkelijk uh, verschijnen? Uh, de EP komt op 13 oktober uit. Dus uh, ja, zit is nog uh, twee maanden. Uh, anderhalve maand. Anderhalve maand, ja. Uh, is het dan ook zo dat, um, dat ja, je zei het al, hè, dat er ook nog een release show aan vast zit. Uh, wa waar wordt dat uh, gehouden? Uh, dat is in Paradiso. In, ja. Bovenzaal, hè, geloof ik? In de bovenzaal, inderdaad. Uh, op 14 oktober, de dag uh, na de EP-release. Ja. Dan, uh, dan is de release-show. Dus uh, ja, daar heb ik ook ontzettend veel zin in. En de band zit er dan ook bij, of speelt ook mee? Ja, ja. Uh, wat, kunnen, wat kunnen we dan verwachten eigenlijk van je? Um, nou, uh, eigenlijk de vorige EP en deze EP gaan we helemaal spelen. En ik ga ook nog een paar liedjes doen zoals ik tot nu toe altijd live heb gespeeld, gewoon uh, in mijn eentje. Ja. Maar verder wordt alles uh, helemaal uitgebouwd. Het is een beetje robuuster, denk ik, als ik het zo hoor. Ja, ja, ja. Dus, het uh, het heeft inderdaad wat meer vorm. Uh, en ja. um, het doel is om het eigenlijk zo te gaan laten klinken zoals uh, op Spotify uh, die nummers eigenlijk allemaal met bands natuurlijk zijn uh, ja. uh, te horen zijn. Ja. Dus ja. Uh, nou hadden we net de uh, Aftermath, of uh, The Aftermath, zoals uh, de, de, de, uh, eigenlijk pleegt te zeggen. Want dat is de correcte uitspraak. Yeah. Um, de EP heet Hope and The Aftermath. Um, staan er nog uh, meer uh, singles op uh, dan diegene die we net hebben gedraaid? Ja, we gaan straks die nieuwe single uh, draaien. Maar komt er nog, uh, uh, komt er nog meer uh, uit, nog, of, of niet meer? Uh, ja, de, de, nou, dus die, uh, morgen komt er een uit, die en dan nog twee nummers. Nog twee die, nummers? Uh, die komen gewoon bij de EP zelf uh. Oké. Okay. Nou, uh, uh, ja goed. Never Your Name. Dat is uh, de, de nieuwe single. Um, ja, hoe ben je tot dat uh, liedje gekomen om dat uh, zo uh, op te gaan schrijven? Of hoe ben, je dat, uh, hoe ben je dat gaan doen? Hoe is het ontstaan? Um, nou, dit, dit ging over een situatie uh, waarin ik eigenlijk mezelf erop betrapte. Dat uh, uh, ik iemand maar niet kon vergeten. En uh, dat ik wel wist, van, nou, als ik zijn naam noem, dan gaan mijn vrienden zeggen van... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Leg dat nou eens. Uh, ja, vergeet hem nou eens. Uh, dus ik dacht, ik wil niet zijn naam noemen, maar ik wil er wel, wel nog de hele tijd uh, over hem praten eigenlijk. En uh, alles uh, om me heen herinnerde me er steeds aan. Dus ik was de hele tijd erover aan het praten, maar dan zei ik niet zijn naam erbij. Gewoon van, ja, iemand die ik ken of zoiets. Ik weet niet meer wie het was. Ja. Zo, uh, dat is eigenlijk het idee. En ja, daar heb ik dat nummer eigenlijk over geschreven. Oh, dus het is eigenlijk een uh, nogal, misschien voor degene die het hoort, is het nogal een beetje een confronterende song. Ik, ja, ik vind dat, uh, het is ook een beetje een spiegel voor, als, <laughs> als, uh, als je ook in zo'n situatie zit, denk ik. Ja. Maar ah, voor mij ook gewoon een, een, een best wel confronterend. Ja, ja, maar ik denk dat het ook uh, wel een beetje oplucht als je zo'n nummer schrijft, denk ik. Ja, heel erg eigenlijk. Uh, dat heb ik altijd ook wel al met mijn nummers. Ja. Dat eh. Uh, ja, dat het ineens een beetje uh, logisch wordt ofzo. zo. Dus ik leg de situatie aan mezelf uit. En dan kan ik het ook iets meer een plekje geven. En uh, ik hoop dat mijn nummers dat dan voor andere mensen ook kunnen doen. Goed. Dan gaan we hem uh, laten horen. Hier is uh, Never Your Name van Sterre Weldring. Oh, it's been hard low.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 van Losios. Wij hebben hem ook hier, uh, hier gehad in deze studio. Uh, dat was volgens mij zelfs ook nog een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Waarbij uh, sterrenweldering die we net spraken, daar een van is. En er is alweer een vervolg in de maak. Wat betreft uh, sterrenweldering Of dat uh, in een uh, 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf setting zijn. Dat is vers 2. Uh, vanavond hebben we er ook een. En het is wel een uh, lange tijd uh, geleden dat we weer iets van live muziek hebben. En dat was ook nogal een heel uh, leuk uh, verhaal. Want ik had uh, eind juni al eens eerder met, uh, met Wendy afgesproken. Maar, server die ik ben, lees ik mijn app niet. En op de dag dat het uh, gebeurde, uh, ja, toen las ik ineens uh, van: hé, hey, ik kom niet. Want ik ben op vakantie. Ja, dat uh, krijg je. Dus, uh, dus ja, nu hebben we opnieuw al gesproken. En vandaag is Wendy er wel. Dus. Um, alleen, helemaal alleen Maar uh, dat zal uh, de pret denk ik niet uh, drukken Want vanavond hebben we in ieder geval sowieso uh, Het nodige van haar uh, te horen En we hebben natuurlijk wel het nodige bij te praten uh, Wat betreft haar materiaal Dan After Dusk is uh, de EP die al eerder is uh, verschenen En dat is ook wel een beetje de insteek van het uh, verhaal Overigens, Losios uh, heeft uh, de, de single uitgebracht Tenminste, dat gaat hij doen, morgen dus en dit is ook een uh, speciale single. Want het uh, gaat over zijn, uh, ja, zijn grijzige harige vriend Ari. En dat was een kat. Uh, maar uh, helaas moest hij hem op een gegeven moment toch wegens ouderdom um, laten inslapen. Want het uh, ging toch niet helemaal goed met Ari. En bovendien was dat een beetje de aanleiding om daar een single over te schrijven. Het is eigenlijk een beetje uh, over veel meer dingen. Want het uh, gaat eigenlijk veel verder dan dat. Het gaat over de zaken en onzekerheden in het uh, leven. En over afstand doen van hetgeen wat je lief hebt. En in dit geval was dat uh, dan de kat. Ook als je daar nog niet helemaal klaar voor bent. Uh, dat is wat, uh, wat hij zegt over de single. En over de uitvoering is dat hij alles uh, een beetje gedaan heeft. Behalve het uh, toetsenwerk. Wil je Lusios nog zien? Dat kan, want volgende week uh, komt, gaat hij hier in de buurt spelen. Want het gebeurt bij Survana. Dat is het... Uh, festival op Camping de Lakers. Nou, dat is hier op een steen op afstand. Als je een beetje hard roept, dan hoor je hier. De, dat festivalterrein is uh, al op vrijdag um, al beschikbaar. En hij zelf speelt dus ook op vrijdag 8 april, uh, 8 april, 8 september. En dan speelt hij solo. En zondag speelt hij met de hele band. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal van Losse Jos. We hebben nog een kwartier, dus dat betekent dat we die ook nog een beetje gradig uh, gaan invullen. David Houston, Illuis. is single is, is, is een beetje een flamingo-achtig stijl. En het is ook instrumentaal, maar hij geeft er nog een echte eigen draai aan. Luister zelf maar. We laugh Nothing but blue skies And white picky faces None of them Hollywood extremes. The king of the football team Is living less a bourbon dream Cause all the cool kids Peaked in high school And maybe they're the lucky one Just sure. sure. Just stay. We hebben Joost al uh, meerdere malen ook uh, gesproken hier in de uitzending. Twee keer, dat oh, meerdere malen. Dus dat uh, zeggende heeft dit uh, te maken met uh, de laatst verschenen single. Gebeurde afgelopen maand met uh, deze single Last. Daarvoor hoorde je onder meer Joris Anne met Afgrond. Er komt uh, trouwens een uh, nieuw album van hem aan. En daarvoor uh, Xilan met uh, Suburban Dreams en David Youson. We gaan er nog eentje doen. En dat is uh, deze fijne van Smitty. Vorige week zijn we er nog niet aan toegekomen, want toen had hij hem nog niet echt uitgebracht. En hij doet het niet alleen. Doepak met het nummer Hellcat tot aan het duur van 8 uur. backpack. Spilling at God's already been to hell God's already seen that jail ik Zo'n brieven net een mailman In de malle van aan dit land en jij verveelt je Brown skin with me en ze rijden het ze wilde En ze gang is binnen ook al stap ik uit de building In hell, we taken off, life is crazy Die dagen in de gutter on the block, that's what made me Ze denen zonder het was het waard, ik weet het zeker Ze vraagt me of het staat, ik zeg ja, ik weet het zeker Maar ik denk niet aan haar, ik denk dat laat aan die paper Ik kan niet laten gaan, het doet het waard, ik weet het zeker zelf dat wordt mijn beste bed. Zij is op het bull en een sigaret.